4 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond in Almere tien mensen opgepakt... na oproepen van jongeren op sociale media om te gaan vechten in het centrum. Onder meer drie tieners zijn gearresteerd omdat ze wapens bij zich hadden. De politie mocht tot twee uur vannacht preventief fouilleren... omdat de burgemeester een deel van het centrum had aangewezen als risicogebied. President Trump trekt Amerika terug uit een VN-wapenverdrag. Dat heeft hij bekendgemaakt op een bijeenkomst van de wapenlobby NRA. Het verdrag moet voorkomen dat wapens van geweren tot tanks in handen komen van schenders van mensenrechten. President Obama had het verdrag ondertekend, maar dat was nog niet bekrachtigd. Joe Biden heeft een recordbedrag aan financiële bijdragen opgehaald... in de eerste dag van zijn campagne. 6,3 miljoen dollar. Nou, vice vicepresident maakte donderdag bekend... dat hij de democratische kandidaat wil worden... Bij het, die het tegen president Trump zal opnemen bij de verkiezingen volgend jaar. Nou, als hij het wordt, is Biden 78 jaar. En dat zou hem de oudste president ooit maken. Dat is nu nog Donald Trump, die vier jaar jonger is.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 Overdag, soms even zon, maar er vallen ook buien. Het is uh, fris met een graad of 12 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zierven. Met nu de nacht.